Maar nu eerst het NOS nieuws van vijf uur. Amsterdam is afgesloten vanwege een politieactie. Agenten hebben voor de tunnel een auto met drie inzittenden aan de kant gezet... en met getrokken wapens een van hen gearresteerd. De andere twee gingen er vandoor. De drie hadden in Zaandam een gewapende overval gepleegd.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 Het dodental van de brand in het torenflat in Londen is opgelopen naar 30, maar kan nog verder stijgen. Volgens de BBC zijn er nog 76 vermisten. 24 gewonden liggen nog in het ziekenhuis, van wie er 12 slecht aan toe zijn. De Londense politie heeft in de flat de plek gevonden waar de brand vermoedelijk is ontstaan. Niets zou erop wijzen dat het vuur is aangestoken. Amazon wil een grote concurrent van Aholt in de VS overnemen. Het webwinkelconcern heeft 13,7 miljard dollar over... voor de biologische supermarktketen Whole Foods. Dat hebben de twee bedrijven bekendgemaakt. Amazon is al langer bezig met een eigen supermarktconcept. Na de aankondiging daalden de aandelenkoersen van concurrenten... zoals Aholt der Lezen. de Richelle Hogekamp doet geen aangifte... aan doodsbedreiging op Twitter. Wel heeft ze het incident bij de tennis. Hogekamp gisteren een partij had verloren tijdens het toernooi in Rosmalen. Twitterde een man die op de partij had gegokt dat iemand haar met twee kogels moest vermoorden. Vanochtend retweette de Hogekamp dat bericht. Zelf zegt ze dat ze vaker bedreigd, bedreigd wordt, maar dat dit een van de ergste ooit is. Het weer, vooral in het binnenland bewolking met mogelijk een buitje. Aan zee vaker zon. Morgen begint de dag in het westen zonnig. In het oosten trekt de bewolking later weg. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan nu 45... Die politieactie op de A8 van Zaandam naar Amsterdam kan je bij het Koenplein nog steeds niet kiezen voor de A10 West. Dus niet voor de richting Den Haag en Rotterdam. Je moet omrijden via de A10 Noord, dus door de Zeeburgertunnel. Op die A10 Noord, richting het noorden, richting Zaanstad... staat tussen Zeeburg en het Koenplein 9 kilometer file. Dat kost je een half uur extra. Als je nu vanuit het Gooi komt aanrijden op de A1 dus richting Amsterdam. En je wil richting Zaanstad, kies dan de route over de A10 Zuid en de A10 West. Dat kan nu helemaal filevrij, dus niet aansluiten op de A10 Noord. A20 Gouda hoek van Holland tussen Rotterdam Prins Alexander en Delfshaven 6 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Linkerrijshoek is dicht, de vertraging is een kwartier. 20 minuten extra op de A28 Utrecht Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort Vathorst staat 13 kilometer. En op de A44 richting Den Haag tussen Oude Wetering en Kaagdorp 3 kilometer en een kwartier vertraging.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 Ik kan al aan de automaat horen dat uh, het niet geen automaat was. Nee, precies. Ah, het is echt mijn dag. Hey, het is vrijdagmiddag de 16e. Tijd voor... Uh, wat is het? We, we draaien, draaien door, door. hè? Ja. ja. Gaat goed, hè, vandaag? Ja, Hans met zijn vrienden. Zonder goed. Hans. ja. Goedemiddag allemaal, ook naar ons ja. bij. Welkom. Ja, toen is er ook. Ik kan niet alles, helemaal. Nee. Je <lacht> koptelefoon inmiddels wat vast. Ja, een beetje. Goed. Wat gaan we allemaal doen vandaag? We maken er een zootje van. We maken er een zootje van. van. Uh, we proberen wel uh, veel nieuws door te geven. De voor te lezen: Groentevrouw. grondvrouw. Toentje is er het onwijs Dus uh, ja, ik wil maar beginnen. Ja, doe maar. Dan gaan we beginnen met uh, iets een uh, uh, beetje persoonlijk. Is het wel. Heel persoonlijk. Celebrate several we make a chance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 Die nou zo persoonlijk kan. <laughs> dat moet ik ook wel af ja. vertellen. We mogen op vakantie. Jee, yeah, en waarom mag je op vakantie? En Dat mag van de, het, het AMC. Van de dokter daar. Oh, ja. Lief, Ja. Yeah. Het yeah, gaat wel. gelukkig zoveel beter met jou dan ooit. Dus, uh, nee, ik ben wel eens beter geweest. Maar toen was ik ook veel jonger. <laughs> Heel veel jonger. Heel veel jonger. Vroeger. Adonis. Toen de koe nog karnemelk gaf. Ja, ja. Ja, nee, prettig. Hè? Ja. Volgende week gaan wij ook uh, nou, lekker de wort op. Ik zou zeggen, doe eens wat nieuws. Doe eens wat nieuws, ja. Um, ik, ik wil dan nog even terugkomen op die uh, overval die geweest is, die roofoverval. En dat ze bij die de Koentunnel. Ja, roofoverval. Ja, er was toch een roofoverval gepleegd in Zaandam. Oh, oké. Okay. En daar hebben ze uh, iemand klemgereden bij de Koentunnel. Um... Drie zelfs, heb ik begrepen. Ja, oké, okay, maar. Uh, Twee van de drie zijn nog voortvluchtig. Dus ze hebben er maar eentje gepakt. Ja. En de, inmiddels is het verkeer daar uh, ongelofelijke puinhoop aan het worden. Uh, er staat inmiddels 22 kilometer daar. En op de A10 staat, uh, uh, begint ook alles uh, aan te groeien. Want ze gaan proberen om de uh, Koentunnel te mijden. Dus uh, ja, ook het omrijden uh, gaat niet veel zin meer hebben. Want daar groeien ook de files. Uh. Dus het wordt een monster uh, files, hadden ze het al over. Ja. Nou iedereen die erin staat succes, hoor. Ja precies, nu, heel veel ja. ja. Als je die kant op moet, um, heel endomreien. <laughs> ja, ja. brood mee. Do binnen door, daar heb ik ook geen zin. Nee, precies, gewoon brood mee. Ja, nou, oké. Okay. Gaan ja. we uh, verder. Ja, ik zat eventjes nog door te lezen. Er is een ontzettend... Heb je geen tijd voor, hè? Ja, echt wel. Er is een ontzettend leuk initiatief geweest. De Lunchroom Bienvenue aan het plein in het winkelcentrum in Nieuw-Noord. Dat is een locatie waar cliënten van Nieuw-Unicum een mooie werkplek hebben... Uh, dit concept bestaat nu zo'n tien jaar. En om dit feest een extra randje te geven... had de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum... het gerenommeerde restaurant de Bokkendorens uit Overveen gevraagd of men een catering... voor het team van Bienvenue wilde verzorgen. Uh, daar zitten ook nogal uh, wat mensen bij... met slikproblemen bijvoorbeeld. Dus ook daar is een speciaal menu voor gevraagd... of ze dat konden samenstellen. En Pascal Beren uh, is de chef-kok daar... Um, uh, bij uh, Men op Post is daar de chef-kok en Pascal Beeren... die had al verteld over dat uh, er best wel veel mensen uh, naar nu Unicum komen. De bewoners uh, althans van nu Unicum naar zijn restaurant, de Bokkendonners, komen. En dat het niet altijd even makkelijk is om daar binnen te zijn. Dus uh, die hebben aan het uh, verzoek gehoor gegeven. En afgelopen dinsdag was het dan zover dat ze uh, een, een, aan lange tafels op de brink hebben gezeten... En het waren complete schilderijtjes die opgediend werden. Uh, en iemand die heeft zelfs gezucht en gezegd: hoe kan je een mens gelukkig maken? Nou, dus zo. Nou, dus het is dus een uh, geslaagd, uh, ja. geslaagde actie geweest. Mooie, mooie initiatief. Ja, hè? Ja. ja, ja. Het zijn ze van harte gegund. Absoluut. De volgende keer mij ook aan. <laughs> nee, dan moet je toch echt bij PNV nu gaan werken. Hoor. Ah. Nee, daar was ik niet van plan. Dan ben je ook niet gehandicapt nee. genoeg voor, dus dat mag ik, helemaal niet. Ik heb trouwens wel een keer een, ook, ook een vriendin gehad met slecht maar dat is van andere dat categorieën. Dat is uh, goed. Computer, I got lots of floppy disks. Bas for my taste music. I won't take many risks. I only like the real thing, cause I'm a Mag ik het zeggen, het is allemaal cabaret. Allemaal cabaret. Nee, ja, ja, tuurlijk, jongen. <laughs> The pop where I drink until I drown Don't wanna take no drugs No pills, no shit, no coke My friends are into hip-hop But I am into folk. into folk I'm into folk I'm into folk I told it to my friends But they thought it was a joke I'm into folk I'm into folk, I'm into folk. My friends are into hip-hop But I am into folk in the flute It only takes a bar joke joy To get me in the motion. You can tell my taste the music By the giant plates of smoke My friends are into hip-hop But I am into folk I'm into folk I'm into folk I told it to my friends But they thought it was a joke I'm into folk I'm into folk My friends are into hip-hop But I am into folk My friends are into hip-hop But Of winter. Altijd weer. Zie En zo is dat. Ja. Um, wist jij dat er op een jeugdhonk ook een echte meidenavond geweest is? Ja, dat wist ik. Ja, want het afgelopen 7 juni was daar inderdaad de allereerste meidenavond. in de jeugdhonk van Pluspunt. Er werd een geweldige avond in de ruimte boven de bibliotheek. En dat was echt No Boys Allowed. Um, vooral de make-up kreeg de nodige aandacht. De nagels werden versierd door een vrijwilliger Esmeralda. En de meiden hebben bij elkaar maskertjes opgedaan. Dus het is een uh, ja, heerlijk avondje geweest. Helemaal leuk. Ja, nou, top. Ja. Ik zit even te kloren, want er komt iemand de trap op zeilen. Ja, dat, ja, dat komt dat goed. Dans. Zeilen. zeilen. Ja. Uh, het zal <laughs> ja, wel goed we zijn. We werden even lekker afgeleid. Ja, ja. Nou, we gaan uh, gewoon we lekker krijgen, een zichtje ja, doen. Ja, ADD, D, D, H. Wel, nee. ADD, D, D, nee. Oh nee. Audi, ja. wat een druk de hele dag. Ja hoor. Alle dagen heel druk. Zo hoor je niet zo vaak van de politie eigenlijk. Nee, het, het nee. is toch zo'n lekker zo lekkere, nummer. Ja, zo ja. Ja. Ja. Zeg, had jij al iets ge, gelezen of gehoord over de choking game? Ja. Wat dit, weer vreselijk populair schijnt te zijn onder de jeugd. Weer? Ja, weer. Het is al uh, eerder gebeurd. Ja, ik, eerlijk gezegd, ik had wel eens van een gehoord. Ja. Maar dit nee, niet? Is, uh, nee. Ik nou, wel maar moet even, ik, waarschijnlijk hebben de luisteraars onder ons ook niet allemaal evenveel informatie hierover gelezen. Um, het wurgspel, Het houdt in dat kinderen bij, uh, en vooral tieners bij elkaar... of uh, zelf hun uh, nekslagader, hun halsslagader, dichtknijpen. En dat net zo lang doen totdat je een heel zwaar en moe gevoel krijgt. Dat is vlak voordat je flauw valt eigenlijk. Mm -hmm. En dan loslaten. En dan uh, krijg je zo'n ongelooflijke kick... omdat er dan ineens weer alle zuurstof je hersenen inschieten. Um, wat ze dan niet beseffen is dat uh, miljoenen hersencellen... tegelijk aangevallen worden op zo'n moment. Die, die dreigen af te sterven en dat gaat al heel snel gebeuren. Dus heel veel kinderen zorgen daarbij zichzelf... voor dat er echt uh, hersenletsel uh, plaatsvindt. Maar dat weten ze niet. Dus um, uh, alsjeblieft praat hierover met de jeugd... en uh, leg het ze uit wat er allemaal gebeurt... Er is van de week um, zelfs een tiener aan overleden. dus uh, oh. Ja, alle hens aan dik, zou ik zeggen. Nee, nee dus voor mij is die, uh, is die nieuw. Ik ken wel dat fenomeen, maar toen was ik nog jong, mm -hmm. van de gaatjesboorders. Wat is dat? Die boorden een gaatje in hun schedel en dan heb je ongeveer hetzelfde. Oh, effect. ja, precies. Ja. ja, dat is ook zoiets uh, bizar. Dit ja. lijkt heel onschuldig, maar oh wee. Ja, ja goed. Ja, ja. precies. Muziekje, ik kende niet. <laughs> Street Street Witchers gaan er even uit voor de column van de week van Nel Kerkman. Volgens mij... <coughs> Sorry, dus dat ineens een kikker. Ja, nou, gaan we... goed, gaan we nog een keer. <coughs> Volgens mij was het vorige week een gezellig theaterstuk in het Raadhuis. Met drie avondvoorstellingen getiteld met een lach en een traan. Elke avond was uniek, met soms een wisseling van acteurs en actrices... Nu het theaterstuk ook via camera's live te zien is... zijn de vergaderingen nog komischer geworden. Het systeem om de beelden online uit te zenden hapert vaak... en haalt de snelheid uit het politieke steekspel. Ook de sprekers die binnen drie minuten hun verhaal moesten ophoesten... kregen soms opeens een hele andere naam. Zo werd Willem van der Sloot tijdens zijn ingebrachte burgerinitiatief... opeens Leo Steegman... Bij wethouder Kuipers bleef plotseling het geluid van de microfoon achterwegen. Ook de belichting is een lachertje, want als de spreker een knopje van zijn microfoon aanklikt, wordt men in de schijnwerper gezet. Na het verbreken van de techniek wordt het dus een duistere zaak. Maar alle gekheid op een stokje. De commissievergadering is een bloedserieuze zaak. Zelfs de rondvraag... Van raadslid Berendsen richting de wethouder Demmers was een apart verhaal. Heel toevallig hanteerde Astrid van der Veld de voorzittershamer. Zij kon de rondvraag waar Berendsen excuses van Demmers eiste over een interview op de lokale radio niet echt waarderen. Ergens logisch, want deze terechtwijzing die uitvloeide in een welis niet een spelletje hoort daar ook niet thuis. Dat doe je achter de schermen. Of. Ja, je wil ermee scoren. Tja, de verkiezingen zijn een aantocht. Het agendapunt Watertorenplein is nog steeds een gebed zonder eind. Met donderdag een inspreker die zichzelf wil heel graag horen praten. Daar zitten we niet echt op te wachten. Uiteindelijk zal op 27 juni een keus gemaakt moeten worden... en ik ben zeer benieuwd. Ik miste in de cabaretvoorstelling één belangrijk theaterstuk... De nieuwbouw van het Raadhuisplein. Het licht staat voor de projectontwikkelaar Rinkel BV op groen. En volgens wethouder Demmers is het Raadhuisplein eindelijk afgerond. Hij kan beter zeggen dat de gemeente het gezelligste plein van het centrum... heeft opgeofferd aan de meest biedende. Participatie genoeg bij het Watertoren- en Badhuisplein... maar bij het oudste plein van Zandvoort... Hmm, daar mogen de burgers niet mee participeren. Een kwalijke zaak waar ik niet echt vrolijk van word. Helaas, het kan niet meer terug naar af, Aldus Nel Kerkman, love Shine a light in every corner right by her zijn wij. Ja, heerlijk. Ja, we zien je, we zien, zien hè. Oh, nee, nee. Nou, ja, ik ben soms zo blij dat jij dingen aan mij vertelt. Ja, echt. precies. Ja, jij Moet en ik... vele anderen nee, Ja, ha. ja. Nou, genoeg. U, uitzonderingen dagen later. en Klaar. Die, die vinden um, dat ik mezelf te graag hoor praten. Ja, echt? Ja. Ja, dat kan niet, hè. Nee. nee. Hey, gedeputeerde Joke Geldhof van de provincie Noord-Holland en wethouder Gert-Jan Bluis, die hebben vanmiddag onder veel belangstelling officieel het vernieuwde Stationsplein weer geopend. Um, na een flinke verbouwing hebben ze hem dus weer uh, tot open verklaard. Um, een spraakmakende act en feestelijke drankjes voor iedereen. Omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen... vierden samen het resultaat van jaren voorbereiden... en een half jaar van realiseren. Veel groen, bankjes en een aantrekkelijke bestrating... maken het een gezellige plek... En later deze zomer zal het plein nog verder verfraaid worden... met een waterkunstwerk dat de sfeer zal oproepen van een zandkasteel in de branding. Nou, op zich vind ik dat wel een leuk idee. Ja, dat is het. Ik ja. moet eerlijk zeggen, ik heb het nog niet gezien, maar uh, kom komt vanzelf. Ik uh, ben er vandaag nog langs gereden en uh, het oogt prettig. Open, fris. Ja, ik vind het leuk. Ja. Mooi ja. geworden. Dan ben jij snel tevreden. natuurlijk. Ah, ik ben soms ook ja, wel kritisch hoor. Wel snel <laughs> ja, ik ben snel tevreden. met jou hè kinderhand, hè? Ja, hey, die. There are nine million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny. Like the fact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 Jij het net over hersenbeschadigingen en zo? Ja. Ik weet niet of je een beetje Facebook hebt gevolgd? Um, uh, uh, redelijk, want mijn Facebook-app die loopt continu vast, dus okay. dat dus, uh, gaat met hindernissen. Nou, maar de, wat had jij twee, gezien? Twee opvallende zaken. De, de, een Nederlandse tennister verliest en wordt daarna met dood bedreigd door een of andere gokker. Wow. Die schrijft letterlijk: als je je tegenkom schiet ik twee kogels in je hoofd? Zo so Ja, dus Ja, uh, fijne wereld. Oh. En, en de discussie rondom die jongen die uh, verdacht wordt ja. van moord. Ja. Um, een foto ging al rond, hè? Er is een foto rondgegaan. Ja. Naar aanleiding daarvan is er een discussie. En als ik dat lees. joh, we zijn niet verder gekomen dan we ooit in de middeleeuwen uh, zijn gestrand. Ernstig, hè? Want iedereen wil hem. ja, die, hij is al schuldig. Ja. Lintje maar. Uh, hij heeft geen rechten meer. Ja, triest, hè. Terwijl hij alleen nog maar... Ja, ja nog maar. Uh, hij is alleen verdacht. Ik bedoel, ja, het er is verpante, nog niets bewezen. Het meest verpante was dat iemand zei van... Ja, het OM is niet achterlijk. Die arresteert niet iemand zo. Maar... Nou... Ja, ik kan <laughs> het zeggen. De Putters moordzaak. Nou, dat heeft toch een poos geduurd. Maar ja. hij had het niet gedaan. Ja, absoluut onschuldig. Ja, ja precies. Ja, ja, triest. Triest, echt triest. Zoals de officier Zier van justitie is, vertrouwt hij zijn gedachten. Verdachten. <lacht> Alle mannen die kaperen varen, moeten mannen met baarden zijn. Ja. En dat geldt voor C -C Top ook. Alle mannen voor C -C Top moeten mannen met baarden zijn. Maar dat ruimt niet zo mooi. En niet een beetje ook, hè? Het zijn hele grote baarden wat ze hebben. Ja. ja het zijn geen joepel. Toegen waren ze Sinterklaas, hè? <laughs> ah, ja, echt ja, waar. Ja. Speelden ze Sinterklaas, of wat? Nee, nee waren ze Sinterklaas, ja. Ze ja, mm. ja, zijn afgekeurd en maken nu muziek. Ja, precies. Wist je niet, hè? Nee, gelukkig niet. Dat hou ik ook zo, hoor. Het is mijn andere oor alweer uit. Hij hey zeg, we hebben uh, door omstandigheden een uh, iets langer bezoek in het AMC dan we gewenst hadden. Gisteren gemist. Dus ja. um, op ja. de herhaling, op de herkansing, de column van meneer Termes. Nou. Gelukkig wij. Ik woon deze maand 34 jaar in hetzelfde appartement. Je kunt me inderdaad een bepaalde mate van honkvastheid verwijten. Er zijn mensen die al nerveus om zich heen gaan kijken... als de laatste gast van hun housewarming party iets wat krom en scheef de straat verlaat. De man des huizes gluurt wat om zich heen en roept... schat, waar zullen we nu eens naartoe gaan? Soms wordt die structurele wanderlust binnen een relatie... tijdelijk opgevangen door een sleurhut achter de kar... met imperiaal en trekhaak te hangen. Dat zijn slechts labmiddelen... Uiteindelijk wint een verhuisdwangneurose het eenvoudig van verlatingsangst en dreigende heimwee. En daar gaan ze weer. Nieuwe buren, nieuwe muren, nieuwe housewarming. Zo niet ik en ik niet alleen. Buurman, zo spreek ik hem me ook meestal aan, woont inmiddels dertig jaar naast me... in het kleinschalige appartementencomplex van de Kei. Voor mij is dat in relaties uitgedrukt tweemaal samenwonen en een huwelijk... Buurman heeft de dames zien komen en zien gaan. Zo'n man draagt toch een flink stuk liefdesgeschiedenis van je met zich mee. Dat schept, of je het nu wil of niet, een band. Qua verhuizen kunnen we, een buur, kunnen we buurman ook niet betichten van ziekelijke hypermobiliteit. En gelukkig maar. Het is een archetype zandvoorter dat fysiek nog nooit de cirkel die je denkbeeldig... rond Amsterdam, Amersfoort, Zandvoort en Delft kunt trekken... doorbroken heeft. Wat heb ik er te zoeken, was eens zijn eerlijke, heerlijke antwoord... op mijn vraag of hij niet nieuwsgierig was naar de rest van de wereld. Ik denk dat we elkaar mogen. Dat vermoeden is gebaseerd op het feit dat we elkaar altijd gedag zeggen. We maken vaak een praatje. En daar horen over en weer gefeinste speelse beledigingen bij... Het moet tenslotte ook niet te klef worden. Gepensioneerd of niet, mijn buurman heeft een gedisciplineerde dag- en weekindeling... waarbij een Noord-Koreaanse militaire parade maar een chaotische mierenhoop is. Buurman en ik zijn al jaren vrijgezel. Ik, omdat ik een volbloed idioot ben met wie geen mooie, intelligente vrouw het uithoudt. En buurman, omdat hij slim is. Ik mis al mijn ex-geliefde in meer of mindere mate... Maar bij het idee dat buurman en ik ooit eens gescheiden zullen worden... reizen de haren mij reeds ter bergen. Aldus Marco Termes. Deze best speciaal voor iemand, hè? Ja, voor onze Ans met een ontstoken oogie. Dus uh, even een hartje onder de ring. Vandaar. Beter is een hartje in het oog. Ja, ja zeker je, weten. Ja. Ja. Um, ik wilde nog even uh, melden dat 17 juni, dus als morgen... komen uh, het college en burgemeester uh, van burgemeester en wethouders... weer op de stalen rossen om de wijk in te gaan... Uh, wilt u een stukje mee fietsen? Of wilt u iets laten zien? Uh, heeft u nog ideeën? Waar bent u het wel of niet mee eens? Kom dan vooral naar de bijeenkomst in het pluspunt. Die is om half elf s morgens. Dus. Half elf? Uh, tien uur dertig. Ja hoor. Jeetje, ja, wat vroeg. Uh, ja, is voor jou bijna ah, schelde. Ah, ja, nee. Maar jij wilt ze ook niks laten zien. Dus uh, nee. je hoeft er niet naartoe. Ik nee, kan hem zelf uh, laten zien, maar... Nee, dat schiet niet op. Maar wil je um, iets aan ze meegeven, aan burgemeester en wethouders... dan kan dat uh, half elf bij het pluspunt. Ja, je ze koffie voor onderweg meegeven, is dat wat? <laughs> ja, wie weet. We'll I never guessed it would follow. The tears of the ghetto, forget you forget, ghetto, you but know. sweet sixteen. Oh, runaway child. Oh, sweet sixteen. Never run away, good. Give my heart. Yeah. I never guessed if a rocker far from Zingt hij net zo eng als dat hij eruit ziet, hè? die biolie? Zie <laughs> je hem zo eng eruit zien dan? Ja, uh, ik vind nee, Ja, zeker. Ja, brr, vind je? Oké. Hé, zonder dolle? Huh? Uh, met dolle ook trouwens. We zijn er uh, bijna erin. Oh, goed, joh. Dat gaat snel. Ik had nog zoveel willen vertellen. Nou, komt er nog twee uur. Ja, ja. Nou, komt helemaal goed. Zullen we uh, een stukje uh, Elvis de pelvis doen? Oh, gezellig. Lekker. Dat weet je niet of dat Ah, je wel. Eens. Dat klinkt, ik vind het wel toch wel. Ja. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of lonely <laughs> nah, Street. That's that's heartbreak hotel around. I'll be so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be so lonely, I could die. Oh, though it's always crowded, you still can find some room for bro. in black Well they've been so long Lonely street they'll never They'll never look back And think of so. And think it's so lonely Baby Well they're so lonely Well they're so lonely